4 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Justitie stelt een gerechtelijk vooronderzoek in... naar mogelijke afluisterpraktijken door journalisten van News of the World. De Britse krant van mediamagnaat Rupert Murdoch... zou de voorsmails van slachtoffers van de aanslagen op 11 september hebben afgeluisterd. Minister Holder noemde de zaken in gesprek met nabestaanden van de aanslagen zeer zorgelijk. Hij beloofde hen de zaak tot op de bodem toe uit te zoeken. Bij de bijeenkomst waren ook medewerkers van de FBI aanwezig die al onderzoek doen. In Groot-Brittannië hebben journalisten van News of the World veel voorsmails afgeluisterd. De krant werd vanwege het schandaal opgedoekt.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 De opstandelingen in Libië hebben snel 5 miljard dollar nodig om het land draaiende te houden. Het geld is volgens hen nodig om goede medische zorg te garanderen en om salarissen te betalen van overheidsfunctionarissen. Die krijgen volgens de opstandelingen nu niet betaald. De Nationale Overgangsraad wil dat de VN-veiligheidsraad 5 miljard aan bevroren tegoeden van kolonel Gaddafi vrijgeeft. Verschillende landen hebben al toegezegd om geld vrij te geven. Onder meer voor humanitaire hulp en om de economie van Libië opnieuw op te starten. Het weer droog en lokaal mist, die lost in de ochtend snel op. Dan is er ook nog zon, maar in de middag, vooral in het oosten, regen en onweer. Het wordt maximaal 25 graden dan. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA.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 Van 2011. Tenminste, als je de luisteraars van 3FM moet uh, geloven, want die hebben dit uitgekozen als uh, de zomerrit van 2011. Je kon luisteren naar de Crystal Fighters en Plage... De Crystal Fighters die afgelopen weekend nog te zien en te beluisteren waren op het Lowland Festival. En ze gaan nog meer festivals aflopen. Maar dat zijn dan festivals buiten Nederland. In Engeland namelijk Daar zijn ze dit weekend te zien op onder andere het Reading Festival en het Leeds Festival. De Crystal Fighters. De derde uur van de nacht denk anders met aandacht voor Cabaret. Aandacht voor uh, de school in Cabaret. En daarvoor ben ik deze keer terechtgekomen bij Paul van Vliet. Dat is uh, zo'n beetje wat uh, even na half vijf aan bod komt. En verder aandacht voor Irene, de godin van de liefde. Uh, die uh, heeft ook uh, op dit moment uh, aardig wat namen. Irene heeft uh, als orkaan. Houdt zij op namelijk uh, huis... Hoe zeg je dat uh, zij houdt huis? Nou, ze is, in ieder geval, ze is uh, goed bezig aan de oostkust van Amerika met uh, storm en dergelijke. Maar Irene in de muziek, dat levert ook leuke resultaten op. Daarvan dadelijk ook een aantal voorbeelden. En Agnes Obol, die was ook afgelopen weekend op Lowlands actief. De organisatie was in ieder geval zo slim geweest om haar als eerste op de zondagochtend neer te zetten... daar waar op dat moment nog geen andere bands luidruchtig aanwezig waren... in andere tenten met haar fragile repertoire Agnes Obel. Ook dit zong ze daar... Wel, onderhand heeft ze heel wat podia gezien in Nederland en heel veel theaters. En daar wordt er weer eentje aan toegevoegd, namelijk Vredenburg-Utrecht. 12 november aanstaande zal ze daar een optreden geven. Maar afgelopen weekend, zondagochtend, toen stond ze op het podium... van een van de tenten van Lowlands, On Powdered Ground. Dat zong ze toen en dat zong ze nu hier in de nacht. Klinkt anders. En wie er ook was op Lowlands, Ben Howard... In Kent Lately he's been overheard In Mayfair You better stay away from him He'll rip your lungs out Jim I'd like to meet his tailor I saw Lon Chaney walking with the queen, doing the werewolves of London. I saw Lon Chaney Jr. walking with the queen, doing the werewolves of London. I saw a werewolf drinking a pina colada at Trader Vic's, his hair was perfect. van de LP Acceptable Boy van Warren Van The Werewolves of London met uh, een bijzondere begeleiding. Want op de bas hoorde je John McVie en achter het drumstijl Mick Fleetwood. Beide van Fleetwood, Mick dus. The Werewolves of London 1978 en daarvoor Wolves. En dat was dan van Ben Howards, een singer-songwriter uit Engeland... die afgelopen weekend op Lowlands actief was en te zien was. Irene, Irene... Is de Godin van de Vrede. Ja, als je een puzzel tegenkomt. Godin van de Vrede, vul dan maar Irene in. Klopt altijd. En Irene is ook uh, op dit moment de naam van een orkaan... die actief is in het oosten van de Verenigde Staten. En daar uh, windsnelheden van zo'n 185 kilometer per uur uh, veroorzaakt. Kortom, uh, voorzichtigheid geboden al daar. Irene in de muziek, dat is ook... Uh, Dankbaar onderwerp, want Goodnight Irene bijvoorbeeld... dat is een oude bluescompositie. In 1932 werd het al uh, gemaakt door blueszanger Belly en die had het ook niet helemaal van zichzelf... want die had het dan weer van zijn oom... en dan hebben we het alweer over de voorvorige eeuw. Ja, Lead Belly, die had er zo'n beetje zijn eigen variatie op gemaakt. In 1976 werd het op de plaat gezet door Ray Kudo... voor zijn album Chicken Skin Music. Your mother for you She told me that you was too young I wish, dear Lord, never have seen your face But I'm sorry that you've ever been born Till the sea runs dry If our rain turns her back on me I'm gonna take morphine and die Stop rambling and stop gambling Quit staying out late at night To your wife and your family sit out by the fireside. zes uur De Nacht Klinkt Anders, met Roel Koeners. De dag was donkerbruin, de ziel was donkerblauw, ik had... Stond ik voor je deur. Je zei liegen is lelijk, maar het geeft je wel kleuren. En ik had weer eens veel te hard geprobeerd met mijn glimlach uit de supermarkt. Mijn kartonnen excuses, mijn kunst. alsjeblieft zeg, mag het iets minder zijn, Irene, niemand heeft ooit zo mooi. Nee,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 Zei Irene. En wel heel populair, de Vlaamse rockband De Mens. Je hoorde dus ze met Irene en De Mens. Die bestaat volgend jaar, 20 jaar. En dat zal uitgebreid gevierd worden. Onder andere met een speciale avond op 11 februari... in de ancienne Belgique in uh, Brussel. In Nederland, uh, ja, daar is het succes uh, zo'n beetje uitgebleven. De Mens hoorde je met Irene en Goodnight Irene... Dat werd gezongen door Ray Cooder die daarin werd bijgestaan... op de accordeon door Flaco Jiménez. En dit accordeonspel, dat is van Thur Florizon. Een hele bijzondere opname ga je horen. Ik heb hem al eerder gedraaid, maar het is zo mooi dat ik hem nog een keer laat horen. Hij is afkomstig uit de archieven van de VRT, Radio 1-sessies. Dat is een programma dat elk jaar wordt uitgezonden... waarin Vlaamse artiesten zich uitgebreid kunnen laten horen... Even de Roveren, Hier met die Tuur-Florisone op de accordeon. En op de gitaar Luca Bloem. Luca Bloem. Die gaat ook zingen. Een liedje van Luca Bloem. In twee talen gezongen. In het Engels: de Luca Bloem. Day I stood and gazed over the western sea, startled and struck And frightened to look when a mermaid called me shores did spin though my resistance was strong all the stars in space filled the mermaid's face she captured my will with her song Bloem, die het zong in het Engels. En Eva de Rover, die het dan zong in het Vlaams. Sunny Sailor Boy, een opname die drie juni-jongstleden werd gemaakt... in de VRT-studio's in Brussel. Voor het programma Radio 1-sessies en op de accordeon. Ja, dit wonderschoon, uh, tuurflorizoon die je kon beluisteren. Als je dadelijk naar buiten gaat... En het is onbewolkt en je kijkt naar de oostelijke horizon... dan kan je een afnemende maan zien. En aan de linkerkant van die afnemende maand, maan... daar zie je dan uh, Mars, een oranjekleurig sterretje. En dat is dan uh, Mars. Vanaf dit moment moet je dat ongeveer zo'n beetje kunnen zien. Zo dadelijk uh, schoolverhalen. Paul van Vliet, cabaret in de nacht, klinkt anders. Maar eerst deze compositie van Dave Edmonds... Of van Elders Costello moet ik zeggen, want Dave zingt, Dave Evans zingt het namelijk, die had er net mee. We hadden een aardrijkskunde aan meneer Donker en die kon ook geen orde houden. Tegenwoordig is dat een compliment, maar vroeger was dat nog vervelend als je geen orde kon houden en meneer Donker kon dat niet. Die stond altijd zo'n beetje zenuwachtig heen en wederwiegend voor de klas, met de kop iets vooruit. Het gevolg van jarenlang ingesleten argwaan. <totstuken> En heer Donker die sprak wat zaal. Ah, zo stond hij dan zo van de strookartonfabrieken in het noorden van Nederland. Stel dat. Stel dat. Ja, meneer Donker had ook van die gekke knufjes. En verder was dat best een lieve man. En wij hadden ook helemaal geen hekel aan hem. En dan was zo'n les weer in volslagen pestzooi opgegaan. En dan had je afgesproken, laten we nou de volgende les bij meneer Donker stil zijn, want die man overleeft het niet. Nou, dat had je je dan heilig voorgenomen. Volgende les van meneer Donker, allemaal magere met de armtjes over elkaar in de bank. Meneer Donker komt binnen, doodse stilte, loopt onder ondraaglijke spanning naar voren, kijkt daar verbijster rond, kwakt zijn tas op tafeltje en zegt... In godsnaam, doe iets! Stil daar. Ja, en de flauwste dingen deed je bij zo'n man. Dan zat je zo van. Wie maakt daar dat bromgeluid? Eruit. En een andere keer dan stond zijn gulp open. En dan zei je, meneer. Meneer Donker, uw boordenknoopje zit los. Lager, meneer. Nee, lachen, meneer. Van vliegt daaruit. Waaruit, meneer? Ik dacht dat ik duidelijk sprak. Eruit. Maar waarom, meneer? Ik deed toch niks. En juist daarom vliegen. En dan moest je naar de rector. En dan dwaalde je alleen door die gangen... en dan vermengde zich het geluid van de verplichte leerstof... met de geur van natte regenjassen... en de wc's van 330 jongens... die het daarnaast hadden gedaan. Beno? Zo, Van Vliet, ben je daar weer? Ja, meneer. En wat is de reden dat je de rector... ...tijdens de lessen met een bezoek komt vereren? Meneer Donker heeft mij gestuurd. Nee? Zo, Van Vliet. En welke boodschap... ...heeft de heer Donker voor de rector? Boodschap? Nee. Nou, ehm... <lacht> meneer Donkers knoopje zit los. Zo, Van Vliet, moet ik aannemen dat de heer Donker mij voor een dergelijke triviale mededeling laat storen? Ja, meneer. Ja, want je wist niet wat triviaal betekent. Dat weet ik trouwens nog niet. Van Vliet, draai er niet langer omheen. Mijn tijd is beperkt. Nou, meneer, het is eigenlijk zo dat meneer boord. de knoopje zat wel los, maar het zat als een boek. Aan de voorzijde van zijn boek. Laat maar zeggen, daar waar de boek uit valt. <lacht> en daar zat zijn knoopje los en toen zei ik meneer het donker: uw Boo knoopje zit los, lager, lager, lager. En toen vond jij jezelf zeker ontzettend geestig. Hè? Uh, ja, nee. <lacht> Goed, jongeman, schrijf dan maar weer eens 75 keer op. Ik moet zo snel mogelijk volwassen worden. Altijd diezelfde regel. Ik moet zo snel mogelijk volwassen worden. Ja, altijd dezelfde regel. En eigenlijk was dat wel makkelijk, want dan kon je vast een voorraadje aanleggen. Dan kreeg je er 75 en dan kon je ook zeggen van... Alsjeblieft, hebt u terug van 100? Ik denk er dikwijls aan, dromen soms nog van Mijn oude school aan de groot Hoog in een laan Ik zie mezelf weer lopen door de Javastraat Laan van Meerdervoort en rechtsaf waar dat stoplicht staat Daar staan nu twee gebouwen van een oliemaatschappij Ik zal er niet om rouwen want ik hoor er niet meer bij Wij hadden een biologieleerares, lerares, Bos, ongetrouwd Ja wat zielig hè, dat zij nou net de biologie les moest geven <lacht> Want die ging voornamelijk over de voortplanting Althans, dat zijn de enige stukken die ik me er nog van herinner En juffrouw Bos die moest het allemaal maar gaan vertellen van die voortplanting Maar je kon duidelijk merken dat ze er niet achter stond zal dat echt van horen zeggen. Ja. Juffrouw Bos, die droeg van die witte doorzichtige blouses, Daar kon je doorheen kijken. Als je dat zou willen, tenminste. Maar bij juffrouw Bos was er geen enkele reden om dat te willen. Ja. Nee, daar zat niet veel. Alleen van dat hart roze ondergoed. <lacht> Witte doorzichtige blouses, zonder moutjes. En dan viel de hele tijd dat schouderbandje op de blote bovenarm. pech noemden de meisjes daar. <lacht> nou hier viel naar dat schouderbandje. En daar zat hem wat uit de hand gelopen pokkenvaccinatie. <lacht> Ter grootte van een gevulde koek. Koe. En dan viel dat schouderbandje hier. En in je Bos is deze, weet je wel? <lacht> en dat ging je dan turven. <lacht> Hoe vaak in één lesuur? Wat zit je dat te schrijven, of niet? Ik maak aantekeningen, juffrouw. Mag ik die aantekeningen eens even zien? Ja, je verbos had een beetje een rare S. Die zegt geen S, maar. Shh, wij noemden dat dan ook Boschbesch. Mag ik die aantekeningen eens even zien? Wat zijn dat voor zwarte streepjes? Wespen, vrouw. En die dwarsstreepjes? Dat zijn de mannetjes die liggen eroverheen. Dat zijn de 66-wespen. Ja, jevrouw, dat is van nog geen half uur. En ik zat op een christelijke school, dus bij ons werd voor de lessen uit de Bijbel gelezen en gebeden. En er werd ook gebeden zaterdags na het laatste uur. Vooral voor meneer Donker was dat een beproeving. Die sprak ook de kortste gebeden uit die ik ooit in mijn leven heb gehoord. Stel <hacht> Heer, wij danken u omdat wij u moeten danken. Amen. <hijen> En dan deed hij zijn ogen open, was de klas leeg, stonden wij al op de gang. Maar de meeste leraren die vonden dat bidden heerlijk, en die besteedden uitgebreide aandacht aan het gebed, en vroegen God zegen voor het weekend, en behouden terugkeer op maandagmorgen. Dat was natuurlijk grote onzin, want als je iets niet wou, was het terugkeren op maandagmorgen. Ik heb er zelfs om gebeden, weet u dat? Lieve Heer, even alsjeblieft dat dit weekend de school in de fik gaat. Ja, zonder persoonlijke ongelukken hoor. Hoogstens voor meneer Dijkema een paar lichte brandwonden. Dank u, lieve Heer. God zegen u. dat was zo'n zeer zure, zeer christelijke man. Met zo'n hoog opgeschoren mannenbroederskop. Koep <lacht> Kolijn. maar gaf geschiedenis. Zeg maar rustig, ramde geschiedenis. Ik kende de jaartallen dan ook op een prikje. Ja, ik kende de jaartallen en dan had je andere jongens in de klas die wisten wat er toen gebeurd was. <lacht> een christelijke school, maar wel mooi, de eerste school in Den Haag, waar een jongen en een meisje moesten trouwen. Het was dan ook in de hoogste klas. Een zittenblijfster en een vlugge leerling. Ze hebben het bij het meisje het eerst gemerkt. En toen moesten ze er een behoorlijke jongen bij vinden. U weet nog hoe dat ging, hè? Deze klas gaat niet naar huis voor de schuldige zich heeft gemeld. Kees stond op. Wij allemaal jaloers. En het was gebeurd tijdens een werkweek. Ja, bij ons was het een wonder dat dat kon gebeuren. Want wij werden zo streng gescheiden van de meisjes dat we niet eens wisten of ze wel mee waren. Alweer begonnen en ik bracht je even in schoolse sferen met Dave Edmonds. Talk. dat hoorde je van hem uit 1979, de compositie van Elvis Costello in 1979 op de plaats gezet door Dave Edmonds. Vervolgens uit 1977 schoolverhalen door Paul van Vliet en uit 1970 Rod Argent met zijn band Argent, een schoolgirl. Rod Argent die op dit moment weer door het land trekt, wat hij door het land, door Europa trekt... met zijn uh, muzikale maatje Colin Blundstone. In de jaren zestig hadden die twee de groep de Zombies. En met de Zombies is uh, het gezelschap ook weer in Nederland. In november zal dat zijn, dan zullen ze optreden in Arnhem. 2 november, namelijk dan concerteren Rod Argent en uh, Colin Blundstone... als de Zombies in de luxe... En ze zijn ook nog in de boerderij in Zoetermeer. En dat is dan twee dagen later, 4 november... een optreden van de zombies al daar. Dit wordt Lee Rittenhour van het album Westbound. A New Day. 1992 het gitaarspel in ieder geval van Lee Rittenhauer. Hij maakte in 1992 het album Westbound. En daarop deze compositie New Day. De volgende meiden die gaan in september naar Nederland komen... voor een aantal optredens. En het eerst volgende optreden dat zijn, zijn, zal zijn op een aangename locatie... namelijk op Vlieland. Bij het Into the Great White Open Festival. Het gaat namelijk om Laura en Lydia Rogers die vooral in Amerika naam hebben gemaakt als de Secret Sisters. scheen hun debuut CD van de Secret Sisters... Laura en Lydia Rogers uit Muscle Shoals, Alabama. En zoals ik al zei, ze zijn uh, in de Great White Open... het Into the Great Wide Open Festival op Vlieland binnenkort op 4 september. En verder zijn er nog optredens in Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen en Groningen. Dit was She and Him, tot het nieuws. Een hele albekende. bekende. Kan get along without you now. Uh-huh.